Het weer. Vanuit het noorden neemt de bewolking toe. minima rond 14 graden. Overdag lost de bewolking op. En gaat de zon weer schijnen. Het wordt overdag 20 tot 25 graden. Dit was het NOS Journaal. Radio 1 VPRO Woord Jeroen van Kan. Welkom bij Woord op deze 19e juli 2013. Een programma met een epische lengte, want we zijn er vijf uur lang. Tot uh, zeven uur. Daarna neemt het Radio 1 het van ons over. Uh, ik reken erop dat u al die vijf uur aan de radio gekluisterd blijft... om naar ons te luisteren. Uh, we besluiten straks met Gerrit Komrij tussen zes en zeven. Uh, het is bijna nou, ik wilde zeggen het is bijna een jaar geleden dat hij dood ging. Maar het was 5 juli, dus hij is meer dan een jaar dood. Uh, we besteden straks vooral aandacht aan de jaren zeventig. Was hij regelmatig teruggeven. De gast bij de VPRO Radio en daarvan... Uh hoort u straks een aantal bijdragen. Daarvoor reizen we door Afrika in de serie Het spoor per spoor. Tussen vier en vijf aandacht voor het proces in 1964... waarin Nelson Mandela tot levenslang werd veroordeeld... en hierop Robin Eiland terechtkwam. In het volgende uur zo dadelijk schrijver en verzetstrijder Willem Arondeus. Maar we beginnen dit uur met de geboorte van Israël. Nou ja, bij de voorgeschiedenis die leidde tot de stichting van de Joodse staat... de wortels liggen bij de Oostenrijkse journalist Theodor Herzl... Hij werkte als correspondent voor een Oostenrijkse krant, de Neue Vrije Presse, volgde het uh, Drijfhoesproces in Frankrijk een officier van Joodse afkomst. Uh, die Joodse afkomst speelde een rol tijdens dat proces. Um, Theodor Herzl was dermate geschokt... door alle vormen van antisemitisme die hij om zich heen zag... dat hij dacht, assimilatie is een weg waar we van af moeten. We moeten naar een Joodse staat. Een staat waar de Joden uh, uh, uh, afzonderlijk kunnen leven. Um, hij heeft toen een boek geschreven, dat heet De Jodenstaat. Um, dat is uh, verschenen in 1896. En uh, daarmee is hij eigenlijk de oervader van het, uh, van het Zionisme geworden. Uh, dit uur... Helemaal het einde van dit uur aan dat verlizetten Levin, Lewin. Die schreef een boek uh, over de Palestina-pioniers... die in de jaren 20 en de jaren 30 uh, naar Palestina trokken... om daar te werken aan de opbouw van wat later Israël zou worden. Um, aandacht voor de Zionisten zelf. Sam de Wol van Herman Cohen, schrijver van het boek Jood in Palestina. Maar we beginnen bij Jacob Israël de Haan, dichter, schrijver... en bovendien ook een van die Palestina-pioniers. Hij uh, publiceerde twee boeken aan het begin van de vorige eeuw... Pijpenlijntjes en Pathologieën, uh, tamelijk expliciete homoerotische romans... die hem ernstig in de problemen brachten. Later uh, uh, werd hij een Zionist, trok naar Palestina... zag daar dat het verwezenlijken van de Joodse staat heel erg moeilijk zou worden. Werd toen eigenlijk min of meer een anti-Zionist... want ze sloot zich aan bij een orthodoxe groep geloof. Die juist niet zo heel erg zionistisch was, om het zacht uit te drukken. En het laatste werd een fataal. Hij werd op 30 juni 1924 vermoord. als verrader van de goede zaak. in de ogen van die mensen die hem vermoorden, uiteraard. Um, we beginnen met een fragment uit 2007 uit VP Roos de Avonden. Boeken die niets kosten. Dat, heette, dat was de naam van de rubriek die uh, in de Avonden uh, figureerde. En daarin besprak Ivan Sidniakovski tweedehands boeken. En dat deed hij dus ook met de boeken van Jacob Isseldraan. Van Jacob Israël de Haan, 1881-1924, is in de boekhandel al jaren geen letter verkrijgbaar. In het antiquariaat wordt zijn werk ruimschoots aangeboden. De prijzen variëren van 3,5 euro tot 3.500 euro... voor een van de weinige overgebleven exemplaren van de oorspronkelijke druk van Pijpelijntjes. Zijn verzamelde gedichten dateren van 1952 en zijn nooit herdrukt... Er was destijds al zo weinig belangstelling voor dat je de twee deeltjes in de opruiming tegenkwam. En de plus-minus 400 artikelen die hij als correspondent van het Algemeen Handelsblad vanuit Palestina schreef, zijn nooit integraal uitgegeven. Het wordt tijd dat de miskenning die hem zijn leven lang als een schaduw begeleidde, plaatsmaakt voor bewondering bij een groter publiek. Twee data markeren zijn loopbaan en levensloop. Het schandaal rond zijn roman Pijpenlijntjes in 1904... dat hem onder meer zijn baan kostte bij het dagblad Het Volk... en zijn dood in Jeruzalem. Hij werd vermoord om politieke redenen. De Haan was als Zionist naar het toenmalige Palestina gekomen... maar ontpopte zich gaandeweg als anti-Zionist... en als voorstander van een dialoog met de Palestijnen. Het eerste teken van protest tegen zijn optreden was... dat zijn colleges aan de Government Law School werden geboycott. Daarna werd hij ontslagen en kwamen de doodsbedreigingen. Die maakten geen enkele indruk op hem... precies zoals hij in de Pijpelijntjesaffaire ook geen krimp had gegeven. De twee mannelijke personages uit het boek, Joop en Sam... waren maar al te herkenbaar. Joop was de schrijver zelf... En met Sam was de arts, literator en seksuoloog A Alatrino in beeld gekomen. Het boek was bovendien aan Alatrino opgedragen. Alatrino had daar geen bezwaar tegen gehad, nadat de Haan hem had uitgelegd dat het om een jongensboek ging. Het was lang voor het Reviaanse tijdperk. Als verdediger van de homoseksualiteit had Alatrino zich al de toren op de hals gehaald van de toenmalige minister-president Abraham Kuyper. Hij moest nu iets doen. In zijn boosheid, of was het paniek... kocht Alatrino de gehele oplagen van Pijperlijntjes op... en liet die vernietigen. Hij werd daarbij geholpen door een vrouwelijke arts... Johanna van Maarseveen, met wie de Haan bevriend was... en met wie hij, korte tijd later, trouwde. De Haan reageerde met een open brief... aan zijn vroegere hoofdredacteur van het Volk, P.L. Tak... die in 1905 verscheen... en bereidde intussen een nieuwe editie van Pijperlijntjes voor... Daarin zouden de personages niet langer herkenbaar zijn. Dat had hij toegezegd en dat deed hij ook. Maar de kern van de zaak bleef onveranderd en werd zelfs iets aangescherpt. De homoseksuele thematiek werd als iets volkomen vanzelfsprekends gepresenteerd... waardoor Pijperlijntjes tot de dag van vandaag leesbaar en actueel is gebleven. Dat Lodewijk van Dijssel niet in ging op de verzoek een voorwoord te schrijven voor de nieuwe editie... was maar een kleine tegenslag. Peter van der Velden wilde in de jaren tachtig... een Jacob Israël de Haanbibliotheek uitbrengen... maar moest zijn ambitieuze plannen al naar twee titels opgeven. Er kwam dan ook geen herdruk van besliste volzinnen. Een bundeltje curieuze uitspraken... waarin de Haan zich even bijtend en compromisloos toont als WF Hermans. Wie zichzelf verhoogt, wordt wellicht vernederd. Wie zichzelf vernederd, wordt zeker vernederd, noteerde hij. En... Deugd is geen verdienste, maar overeenstemming met de meerderheid. Ook vond hij... Medelijden is opgeverfde onmacht. En wie durft te leven, sterft gehaat en verlaten. Het boekje verscheen in 1954 bij de Beuk. Je kunt eruit blijven citeren. Het leven is een minderwaardige munt met een gedwongen koers. Pessimistisch is ook... Men is niet wat men wil, doch men wil wat men is. De wil is een momentopname van ons zijn. In 1912 maakte de Haan met Frederik van Eden een reis naar Engeland. Daar ontmoette hij de Russische en anarchist P.A. Kropotkin... die hem inlichtte over het lot van de Russische politieke gevangenen. De Haan was daar zo van onder de indruk... dat hij nog diezelfde zomer naar Rusland afreisde... om de situatie met eigen ogen te aanschouwen. Daarop volgde in 1913 een tweede bezoek... en nog datzelfde jaar verschenen zijn belevenissen... bij de Wereldbibliotheek in een boekje met als titel... In Russische Gevangenissen. In 1986 verscheen er een herdruk van. Als staaltje onderzoeksjournalistiek staat het na bijna een eeuw nog recht overeind. De lezer merkt meteen dat de Haan zich geen knollen voor citroenen liet verkopen... door de tsaristische autoriteiten. Hij bracht de barre levensomstandigheden van de politieke gevangenen... zonder omwegen naar buiten. De gedetineerden zelf vertrouwden hem onmiddellijk... Dat de Haan geen Russisch kende, was geen bezwaar. De politieke gevangenen kenden zonder uitzondering Frans... of een andere West-Europese taal. Het boekje heeft één opvallende eigenaardigheid. Er staan flink wat door hem zelf geschreven gelegenheidsgedichten in... waarin hij de Russische autoriteiten letterlijk smeekt... om clementie voor een aantal met name genoemde gedetineerden. Ook daarin was hij dwars en een buitenbeentje... Na zijn onderwijzersdiploma en zijn rechtenstudie... die hij afrondde met een dissertatie over juridisch taalgebruik... hoopte Jacob Israël de Haan de opvolger van zijn promotor te worden. Maar zijn benoeming tot hoogleraar strafrecht bleef uit. Hoe kon het ook anders? Ivan Sidniakowski over Jacob Israël de Haan, en bijdrage 2007. Dat was een onderdeel dat heette Boeken die niks kosten. Een onderdeel dat er eigenlijk spoorslags weer terug zou moeten keren in dat programma. Uh, maar daarover later meer. Um, dit is Woord, woord is overigens de adres waar u uh, kunt reageren. Wat ik aan het begin van het programma niet vertelde is dat Nora Romanesco op vakantie is. En dat ik haar waarneem. Vreest u niet, voor slechts één keer, volgende week is het er weer. Uh, Sam de Wolf dan nu. Drie jaar ouder dan Jacob Israël de Haan. Hij was een uh, vooraanstaand econoom. Die probeerde het Zionisme en het socialisme met elkaar te verenigen. geheel in de traditie van uh, de filosoof en Zionist Mozes Hess. In 1953 komt de radio hem feliciteren met zijn 75e verjaardag. Een gelegenheid die hij aangrijpt om zijn innigste overtuiging... zoals hij het zelf uitdrukt, nog één keer uiteen te zetten. Meneer de Wolf, nu zijn we hier om u geluk te wensen met uw 75e verjaardag. En ja, nu hebben wij zo ergens het idee dat... Nou, u eigenlijk nog geen eens zo dolgelukkig bent als wij dat wel zouden kunnen verwachten met deze gelukwens. Ik ben niet ongelukkiger mee. Maar ik begrijp eigenlijk niet dat jullie daarvoor hierheen moesten komen. Waarom? Is het zo bijzonder als men 75 jaar wordt? Het blijkt alleen dat je van het geslacht waar je uitkomt, Gezonde longen en daar, ik hoop, daar wordt wel eens aan getwijfeld. ook nog een gezonde geest bezit. Maar dat is ook alles. Moet je daarom uh, me feliciteren? Dat is nou niet zo de moeite waard? Uh, nou, meneer de Wolf, wij zouden dit toch eigenlijk willen betwijfelen. En wel om de volgende reden. Kijk eens, uh, we hebben u zo vaak gehoord, ook voor onze microfoon. We hebben u verschillende keren gehoord buiten onze microfoon om. En bij al die woorden die wij van u vernamen. ...hebben wij ons steeds afgevraagd, als de heer de Wolf nou eens 75 jaar wordt... ...op welke wijze zou hij dan nog kans zien om dezezelfde verjaardag... ...nog te betrekken in de sfeer van het Marxisme en Israël? Dat is een heel klein kuntje. Als je 75 jaar teruggaat van vandaag... ...dan kom je aan mijn geboortejaar 1878... Dat is ook het jaar dat in de Duitse partij de Lazardiaanse opvatting door het marxisme werden vervangen. De geestelijke uitdrukking van een grote partij die zo jarenlang het leven, en dat betekent dus het gedachteleven van duizenden heeft bepaald. Met deze verjaardag moeten wij u dus eigenlijk ook geluk wensen, meneer de Wolf. Maar we kennen nu dus de historie van het Marxisme, gekoppeld aan een 75e verjaardag. Maar nog niet. Wat heeft eigenlijk Israël hiermee te maken? Daar heeft de voorzienigheid ook voor gezorgd. Men meent dat het socialistisch sionisme iets is van de laatste jaren, onjuist. Het sionistisch socialisme is eigenlijk geboren tezamen met het wetenschappelijk socialisme, want haar verkondiger was... Mozes Hess, de leermeester van Friedrich Engels en Karel Marx en deze Mozes Hess was een paar jaar geleden gestorven toen ik het levenslicht zag. En mag ik nou eens scherzen? Wel nou dan wil ik zeggen dat ik misschien wel de reïncarnatie van Mozes is ben. Jullie lachen daar misschien om en volkomen terecht. Maar zijn gedachteopvatting voel ik levend in me en nu buiten alle schetsen. Omdat... Er geen socialistische maatschappij kan zijn zolang nog één volk is onderdrukt. Als alle volkeren vrij zijn, dan ook eerst zal Israël vrij zijn en zo is volgens de gedachten van Mozes Hess die tot het laatste levensuur, nu een 76 jaar geleden, verkondigd heeft het lot van Israël onverbrekelijk met dat van alle volkeren en dus met het socialisme verbonden. Het socialistismisme, heeft de toekomst zoals het socialisme overal de toekomst heeft. En dat is mijn mooiste gedachte op deze dag. Dan kan een oude man van 75 jaar gerust nog enkele jaren leven omdat deze gedachte... De strijd voor het socialisme en voor zo'n zo arm vervolgd volk. De kracht geeft beide te samen om nog de laatste levensjaren te doen wat ik kan doen. En heb ik nou voldoende gezegd? U heeft eh, dus niet alleen voldoende gezegd. U heeft praktisch dat gezegd wat wij eh, van u hoopten te zullen krijgen, namelijk u hebt op uw 75 jaar toch dan nog een boodschap gegeven, min of meer, mogen we wel zeggen aan die mensen die u toch nog aan u verknocht weet, en ik geloof niet, meneer de Wolf, dat u ooit toch ergens dat profetische wat in u leeft, dat u dat ooit ontrouw zult worden. Dat kan ik moeilijk, want de profetie is het beste wat mijn volk gekend heeft. De profetische gaven vanaf... Mozes Jesaja, tot Mozes Hes en Karel Marx toe. Zie hier mijn innerste overtuiging. Zie hier mijn innerste overtuiging. Mooi fragment is dat Sam de Wolf van 1953... de toekomst is aan het sionistisch socialisme. Ehm, toch iets minder een ziener dan we hem gunnen. Want het is een heel mooi fragment. en het is Een bijzondere man. Een jaar later verscheen zijn autobiografie... getiteld voor het land van beloften. Hij overleed uiteindelijk op 24 november 1960 in Amsterdam. Midden jaren 90 verschijnt er een opmerkelijk boek, Jood in Palestina, herinneringen 1939-1948, van uh, Herman Cohen. In november 1939, zes maanden voordat de Duitsers Nederland binnenvallen, gaat Cohen op weg naar Palestina, een Palestina-pionier dus, uh, met in dus zijn koffer, zijn diploma bouwkunde en een uh, viool. In 1995 wordt Cohen geïnterviewd in het programma Een leven lang van de NPS. Zolang ik me kan herinneren, ben ik zionist geweest. Zo weet ik nog hoe ik, eh, toen ik zes jaar oud was, op een avond eh, in de studeerkamer van mijn vader zat, toe te kijken hoe hij aan zijn schrijftafel bezig was. En mijn oog viel op een eh, prachtig portret dat naast zijn schrijftafel aan de muur hing. Het portret van een man met mooie warme, intelligente ogen... en een lange, zwarte baard. En om een of andere geheimzinnige reden was ik diep onder de indruk van dat portret. Later vertelde mijn vader me... dat het een portret was van Theodor Herzl... de stichter van de Zionistische beweging. Om een of andere geheimzinnige reden was ik diep onder de indruk... en besloot ter plekke zo jong als ik was, om Zionist te worden. En ik ben dat mijn hele leven gebleven. Herman Cohen groeide op in een traditioneel Joods gezin. Op 13-jarige leeftijd verhuisde hij van Den Haag naar de hoofdstad waar zijn vader, David Cohen, was benoemd tot hoogleraar klassieke talen... aan de Universiteit van Amsterdam. In 1939 emigreerde Herman Cohen naar Israël, toen nog Palestina... waar hij als bouwkundige tot 1968 werkzaam was. Toen keerde hij, 54 jaar oud, definitief terug naar Nederland. In zijn kleine Amsterdamse flat met uitzicht op de Hortus Botanicus tegen de wand twee vioolkisten en een kast gevuld met muziek van Bach... praten we over zijn boek, Jood in Palestina, herinneringen 1939-1948. Twaalf jaar werkte Herman Cohen aan dit 350-pagina's tellend boek. Waarom beperkte Cohen zich tot de eerste tien jaren van zijn verblijf? De jaren voor de Stichting van de Staat Israël. Dat was een periode die voor mij, ik kan rustig zeggen... de mooiste periode was van mijn verblijf daar. Het was een periode waar het idealisme nog springlevend was. Het was een periode van opbouw. Alles was nieuw. We waren onervaren, maar dat had juist iets heel charmants. En uh, het was een experiment. We waren nog niet gebonden door formaliteiten, door een regering... door alle bepalingen die daaraan vastzitten. We konden onze gang gaan. En bovendien was het heel avontuurlijk. Het was een uiterst avontuurlijke tijd. Bent u een avontuurlijk iemand? Eigenlijk wel. Het lijkt wel alsof ik het niet ben. Iedereen denkt dat ik heel kalm en rustig en bezadigd ben. Maar daarachter schuilt een hele diepe neiging tot avontuur tot experimenteren, tot het ondernemen van nieuwe dingen zoals ik ook, eh, moet ik toch zeggen eh, een van de weinigen was die besloten naar Palestina te emigreren in die tijd was dat nog iets heel bijzonders wat dreef u daartoe? ik was eh, zionist, overtuigd zionist vanaf mijn prilste jeugd kunt u dat even toelichten? Wat het, precies is. het Zionisme is een beweging die ontstaan is vanuit twee motieven. De eerste was een oplossing te vinden voor de verdrukking... de onderdrukking, de vervolgingen van zeg maar bijna 2000 jaar lang. En Die oplossing zou dan uh, gevonden worden in de stichting van een eigen staat in Palestina. Een Joodse staat. Een Joodse staat uiteraard. Het tweede was een sterk verlangen wat speciaal in Oost-Europa leefde... onder de Oost-Europese Joden. Een verlangen, wat ook 2000 jaar oud was, naar het land van herkomst. Het land van de Bijbel, van Tenach, zoals wij dat noemen. En wat heeft dat te maken met een, een jongen... die opgegroeid is in een, uh, in een intellectueel milieu... die geen last heeft gehad van onderdrukking... Uh, nou, ik identificeerde mij natuurlijk, net als iedereen toen in, rondom mij... met de onderdrukking in andere landen en ook in de loop van de geschiedenis. Wij werden echt grootgebracht met de geschiedenis van die onderdrukking. Uh, mijn vader was hoogleraar aan de universiteit in Amsterdam. Hij had dus een relatief doch, een vooraanstaande positie. Maar hij zelf was ook zeer betrokken bij het zionisme. Hij was een van de Zionisten van het Eerste Uur in Nederland geweest. Al in zijn studententijd had hij belangrijke functies bekleed in de Zionistische organisatie. En dat werkte aanstekelijk. Hij heeft mij van mijn prilste jeugd af beïnvloed in die richting. Ik ben toen zelf actief geworden in de Zionistische jeugdbeweging. Ben voorzitter geworden van een paar afdelingen... Later in mijn studententijd ben ik opnieuw heel actief mee gaan doen. En dat alles heeft geleid, heel langzaam en met heel veel aarzeling, tot het besluit om naar Palestina te emigreren. U studeerde in de tijd ook klassieke talen in de voetsporen van uw vader? Nou, het was zo, en dat klinkt tegenwoordig misschien heel vreemd, dat je niet zomaar kon en mocht. Emigreren. Je mocht je niet zomaar in Palestina vestigen. Tegenwoordig kan iedereen er naartoe gaan en daar blijven en hij is welkom. Maar in die tijd zaten in Palestina de Engelsen... die het mandaat over het land hadden. En om een of andere reden, de hoofdreden was waarschijnlijk... dat ze de Arabieren tegemoet wilden komen... beperkte zij de immigratie van Joden en zo drastisch, dat het uitermate moeilijk was... een visum te bemachtigen voor het land. Er was ieder jaar maar een beperkt aantal... wij noemden dat certificaten beschikbaar, dat waren immigratievisa. Die werden verdeeld door de Joodse instanties... en die, heel terecht, stelden daarbij hoge eisen. Ze wilden het liefst mensen hebben die geschikt waren... voor de opbouw van... Het Joodse land. Er waren twee mogelijkheden. Landbouw, dat was wat de meeste kozen. Of een technisch beroep. En omdat ik geen landbouw wilde en ook waarschijnlijk niet had aangekund... heb ik een technisch beroep gekozen. En ik ben, ben dus van de ene dag op de andere letterlijk... van de universiteit overgestapt naar de MTS Bouwkunde in Amsterdam. En zat opeens weer in de schoolbanken. U heeft er wel wat voor over gehad. Nee, het was een, uh, geen opoffering. Integendeel, het was een bijzonder prettige gewaarwording. In de eerste plaats om een sionistische daad te stellen. En dat deed ik natuurlijk op deze manier. In de tweede plaats om na die toch wat saaie studie van Latijn en Grieks... over te stappen op... Concrete bezigheden, concrete leerstof. Ik ging opeens uh, aan de gang met uh, bouwmaterialen... met een tekenschot waar ik heerlijk aan kon gaan staan tekenen. Uh, ik kwam in aanraking met leerlingen die uit een heel ander milieu kwamen. Het was dus voor mij een soort vernieuwing. En ik voelde me daar heel uh, tevreden en gelukkig. Mijn vader en ik waren totaal andere persoonlijkheden. We waren, ik heb het ergens geschreven en het klinkt misschien wat hard... maar we waren eigenlijk vreemden voor elkaar. We verschilden in karakterstructuur, in belangstelling. Mijn belangstelling ging vooral uit naar muziek... terwijl hij zeer onmuzikaal was, om het maar zacht te zeggen... Zijn belangstelling ging uit naar de wetenschap, wat mij weer niet interesseerde. Maar we ontmoetten elkaar dus wel in alles wat het Jodendom betrof en alles wat het Zionisme betrof. Daar konden we ook urenlang over praten. En uw moeder? Mijn moeder was heel anders, was een introverte vrouw geneigd zelfs tot depressiviteit, maar dat herkende ik meer. Bovendien was ze zeer muzikaal. Haar liefde ging echt uit naar muziek. En dat heb ik dan weer misschien niet van haar overgenomen, maar op een of andere manier ben ik daartoe toch, toch heel sterk beïnvloed. En muziek is in mijn leven ook een grote rol gaan spelen. En ik ontmoette mijn moeder dus weer op het gebied van de muziek. Werd er niet gemakkelijk over gevoelens gesproken? Er werd heel moeilijk over gevoelens gesproken. Ik kan beter zeggen, helemaal niet. Mist u dat? Nee, het gekke is, ik miste het niet. Ik was al van mijn vroegste jeugd af graag alleen. Ik leefde ook een heel geïsoleerd leven. Ik had geen vriendjes. Nog op de lagere school, nog later op de middelbare school. Uh, ik deed veel voor mezelf, ik was creatief bezig... maar toch meestal alleen. Weliswaar actief in de Zionistische jeugdbeweging... maar dan alweer als voorzitter... dus in zekere zin vanuit de Nivoren Toren. Ik deed niet echt mee... en ik moest een functie hebben om mee te kunnen doen aan het actieve leven... Mijn besluit om naar Palestina te emigreren... wat in die tijd dus een heel bijzonder besluit was... Ik kwam voor een groot deel voort, maar dat was toen nog onbewust. Daarvan ben ik pas veel later bewust geworden. Uit de behoefte me los te maken uit een milieu... dat aan de ene kant heel liefdevol was en heel warm... zonder dat dat met zoveel woorden gezegd of uitgesproken werd om me daarvan los te maken uh, en naar een land te verhuizen... waar het wat vrijer toeging, waar andere normen werden gehanteerd. Maar bent u ook niet geëmigreerd vanwege ja, de oorlogsdreiging? U emigreerde in 1939. Ja, dat lijkt er inderdaad op en dat wil ik met nadruk ontkennen... Dat geldt niet alleen voor mij, maar het verwonderlijke is... en dat is langzamerhand ook wel bekend, denk ik... dat in die tijd, en het, ik spreek nu over eind 1939, toen ik emigreerde... nog bijna niemand geloofde dat de oorlog ooit tot Nederland zou doordringen. Er was, de oorlog was al aan de gang. Duitsland was al in de oorlog met Frankrijk, Engeland was al bij betrokken. Maar niemand scheen te kunnen geloven dat dat ooit Nederland zou bereiken. Ik heb mijn besluit om op Alia te gaan, dat wil zeggen te emigreren... al drie jaar eerder genomen, in 1936... om die opleiding zo snel mogelijk te kunnen afmaken. Het wonderbaarlijke is dat ik die net op tijd beëindigd heb. Had ik er een jaar langer over gedaan dan was ik niet op tijd klaar geweest om te kunnen emigreren. En dan was ik dus in de oorlog terechtgekomen. Ik heb wel eens het gevoel dat er ergens een beschermengel zit... die mij behoed heeft voor een aantal dingen. Ik kan het niet bewijzen, maar dat gevoel leeft heel sterk in mij. En dit was een van de eerste gevallen waar dat toch wel gebeurd is. Herman Cohen was dat. Zijn boek, Jood en Palestina, herinneringen 1939-1948... is in uh, 1995 uitgegeven bij Meulenhof. We blijven bij de Palestina-pioniers. Lisette Lewin die publiceerde in 1997 het boek Vorig jaar in Jeruzalem. Uh, ik sprak haar op 4 januari 1997. Dat was uh, de Elfstedentocht, dus niemand heeft dat gesprek gehoord. In het voorwoord zegt ze dat ze allerlei mensen... zoals Mozes Hess, Theodor Herzog en Gein Weizmann... helemaal niet kende. En ik begon het gesprek met de vraag, hoe kan dat? Nou, van, van Theodor Herzl had ik natuurlijk wel gehoord. Maar uh, eigenlijk wist ik van het leven van die man heel weinig af. En uh, dat, weet eigenlijk, dat weet eigenlijk bijna niemand. Want uh, ik was, uh, intussen heb ik me dan heel erg georiënteerd over Herzl. En toen ben ik ook in Wenen uh, in geweest naar een Herzl-symposium. En ik heb veel over hem gelezen. En ik heb intussen een aantal dingen over hem gepubliceerd. In het NRC Handelsblad, in een boek over Wenen. En nu hier weer. Dus ik ben een soort hertzelspecialist, terwijl ik voor die tijd van niks wist. Hoe komt het dat je daarvoor niet, helemaal niets van hem wist? Je komt niet uit een sionistisch milieu. Niet. Nee. En hetzelfde geldt voor Jabotinsky. Misschien dat je dat, die naam ben je misschien ook tegengekomen. Die staat er ook tussen. Ook, ja. Ja. Nou, dat is de grondlegger van rechts. En die staat dus bekend in Israël, ook bij, ook bij Links, maar eigenlijk bij iedereen als een, een soort fascist. En het is hij nooit geweest. En dat is buitengewoon interessant. Want die man, die, is, die staat voor zoveel uh, interessante mensen die. Zich toen met dat, uh, on, met dat idealisme bezield waren. En zo'n Jabotinsky, bijvoorbeeld, dat was een, een heel intelligente man, super intelligent. Die, die publiceerde al toen hij op de middelbare school zat spraakmakende artikelen. En toen hij uh, in 1905 is er een, um, een uh, vreselijke pogrom geweest, dat Joden heel erg uh, vervolgd en uh, een heleboel vermoord en, uh, en alles. En, uh, en toen is hij tot bezinning gekomen eigenlijk. En toen uh, is hij, heeft hij zich tot het sionisme bekeerd, wat al bestond. En... Uh... Uh, voor de voor verschillende schrijvers zoals Gogol, nee Gogol was al dood, maar uh, Boenin en, um, en anderen, die hebben dat, dat is zeer betreurd, die hebben gezegd dat is een groot verlies voor de Russische literatuur. En zo'n man ging me ineens heel erg fascineren. En dat, dat fascisme van die man, dat is net zoiets wat als, zou ik maar zeggen, de componist Wagner, die er ook niks aan kan doen dat Hitler zijn muziek... Uh, dat Hitler zijn muziek zo mooi vond. Ja. ja net als Boekner, dus, dus, dus die dus tegenwoordig ook niet helemaal in een positieve lach dicht zaten, omdat Hitler daar zo van hield. Ja, ja nee, dat. Da, da, dus uh, dat, dat kan jullie mensen eigenlijk niet aanvrijven. En hij heeft zelf mee moeten maken dat er, dat er een fascistoïde Joodse uh, terreurgroep zich uit zijn naam uh, uh, uh, uh, terreurdaden verrichtte. Dus dat, dat heeft die man ook helemaal niet gewild. Ja, Dat is ook iets wat vaker voorkomt in de geschiedenis. Hè? Ja. Dat het gedachtegoed van iemand waarschijnlijk geadopteerd wordt. Ja. Maar gebruikt wordt om hele andere doelen te bereiken dan die doelen waar degene voor stond die ze oorspronkelijk ja. verzonnen heeft. Ja. Je had het nou, net over Theodor Herzl, daar ben je een specialist in geworden in die ja, tijd. Lang, je zei dat er heel weinig over bekend was, is dat zo? Nou, bekend is er natuurlijk, uh, bij een bepaalde groep was er natuurlijk ontzettend veel. Over die man is zo ja. ontzettend veel geschreven. Er is uh, ook een hele mooie we... biografie van Ernst Pabel, Labyrinth of Exile heet het boek. Oh ja? Verschenen over hem. Dat ken ik niet. <laughs> <laughs> ik heb een biografie van Amos Elon uh, gelezen. Nou ja. en, uh, en dan natuurlijk van uh, Alex Bain, dat is ook de bezorger van zijn brieven en zijn dagboeken en uh, ja en verder nog het, het werk zelf. En, uh, want Herzl heeft zelf natuurlijk uh, was zelf een heel uh, belangrijk interessant schrijver. En uh, ik wist dus helemaal, ik wist wel vaag dat die man was eigenlijk een, een, een ja een, een modieuze uh, nogal vatterige. Um, uh, journalisten. En, uh, de, volkomen geassimileerd. Volkomen ja. geassimileerd. Zelfs en, licht antisemitisch in zijn, zijn doel. Oh altijd. nee, maar licht antisemitisch. Heel erg zelfs. Die man die, die wat hij allemaal zei over Joden was verschrikkelijk. En dat, dat, dat, die stond echt ja, voor. Ik probeer een ander statement te gebruiken. Ja, maar. <laughs> ja. en uh, nou ja, net, ik zou zeggen, Herman Heijermans is een schrijver een, een van wie ik afstam. Dat is een auto van mij. En uh, nou die, uh, ja, wat hij niet allemaal voor, voor verschrikkelijk over Joden heeft geschreven. Maar, wel met, maar natuurlijk wel met een, uh, een identificatie zelf. Hè. Dat had, had Hertzel ook hoor. Dat was natuurlijk niet dat hij tegen Joden was. En, maar hij merkte zelf dat, uh, dat hij eens een keer voor zoujoed uitgescholden op straat. En, uh, en, nou ja, en, en dan is natuurlijk de legende dat hij op slag. Uh, uh, uh, uh, toen hij in Frankrijk het proces Dreyfus uh, meemaakte. Daar heeft hij een verslag van voor de, de, de krant waar hij voor schreef. Ja, en toen is hij daar is hij heel dat is een hele grote schok voor hem geweest. Maar daarvoor heeft de, de, dat kon niet anders. En dat is eigenlijk met elke Jood zo. Je kunt niet volhouden, hè, dat je niet-Joods te voelen, Want uh, de buitenwereld zal het je wel aanwrijven. En dat gebeurde bij hem ook. Nou ja, dat was natuurlijk in Wenen en ook in andere grote, grote steden... was dat zo dat uh, de Joden die daar woonden, bijvoorbeeld in, in, in Wenen... Was het, was het destijds zo dat uh, uh, de geassimileerde Joden die daar woonden... het antisemitisme wat ontstond, weten aan het feit dat de Russische Joden kwamen. Ja, dat en dat dus is ook een, een soort, soort een vorm van antisemitisme. Ja. Dat heb je altijd gehad. In Amsterdam heb je het natuurlijk ook gehad. Had, hè, dat, en in, in Scheveningen, waar toen uh, in de, de jaren 30, in 1933, kwamen Duitse Joden. En dat vonden de Joden die eerder gekomen waren ook niet leuk. Want, uh, die, uh, want die vluchtelingen en die, en die arme sloepers... maar er waren natuurlijk ook Joden en die kwamen ook allemaal in dat boek voor. Of allemaal, daar schrijf ik ook over in dat boek. Die, die zich dat het lot van die mensen aangetrokken hebben... en uh, vluchtelingen organiseren. Er is toch, er is eigenlijk, dat boek is toch eigenlijk een verslag van een hele grote solidariteit... Dat, dat heb ik zo aangrijpend gevonden. Want, nou ja, ik moet misschien even vertellen hoe het, hoe het allemaal zo gekomen ja, is. Ja, laten we dat eerst vertellen. Ja. Ja, je bent in 1992 naar Israël gegaan. Ja, het is eigenlijk zo dat in de, in de loop van mijn uh, journalist... Ik ben dus 25 jaar zo ongeveer journalist geweest. En later ben ik, ben ik romans gaan schrijven en andere boeken. En uh, in de loop van mijn uh, journalistieke leven is het eigenlijk... Uh, terwijl mij dat hele Jodendom geen bar, barst interesseerde. Ik wou bijna zeggen geen bal, maar dat zeggen we niet. En Um, dat, dat, dat, dat soort onderwerpen komen vanzelf naar je toe. Want uh, omdat je het nou eenmaal Joods bent... en dat weet iedereen, wat je ook doet... is niks van te doen. Maar hoe is het mogelijk dat je daar niet van bewust bent dan? Daarvoor? Ik was er me heel erg van bewust... maar ik had er helemaal geen zin in. Ik wou het, ik wou het niet. Ik heb gisteren een Koreaans meisje op bezoek gehad. Van een scholier. Mm -hmm. Die uh, wilde... Die wilde, een, een wilde een van de Koreaanse afkomst niks weten? Of? Nee, die zei ik ben heel, voel me helemaal niet Koreaans. Nou, die zag er zo ontzettend Koreaans uit. Gewoon Schattig zag ze eruit, maar wel erg Koreaans. En woonde in de, in, in, ergens in de provincie Groningen. De ja. toe maar het kom. was niet omdat je er niet van bewust was, maar nee. het was omdat je, wil je, daar, wil je daar zelf afstand van nemen. Ik wilde absoluut niet, Niets mee te maken heb ik ook een, over die Weerdegang heb ik ook een roman geschreven. Ja. Dat, hè. En uh, dat, dat wilde ik niet. Maar toen ik, uh, uh, nou ja, dat was al toen ik student was, toen zat ik in een, een linkse. Uh, Socialistische Studentenvereniging. En daar waren nogal veel uh, joden waren lid van. En die nu, ze, nu uh, zijn die veel in de media ook terechtgekomen. En zo. Dus je komt ze wel eens tegen binnen de politiek. Maar er waren veel die, die schaamden zich absoluut niet voor dat ze joods waren. Dus toen heb, had ik al een beetje het, het idee van uh, dat is niet zo erg. Nee, je, vertelt ook in, ook niet. je vertelt ook in het boek over een vriendin die je tegenkomt in Jeruzalem. Tenminste iemand waar je vroeger mee op school zat. Ja. En die tegen jou zegt, ik wist helemaal, je ging vroeger met haar om toen je ja. nog op de middelbare school zat. Ja. En die tegen jou zegt, ik wist helemaal niet dat je Joods was. Ja. Op school wilde ik daar absoluut... Uh, uh, wilde ik dat geheim houden. En, uh, uh, maar ik wist van haar wel. Want ik woonde toen bij een Zionistische tante. Wat ik ook werd met do dood verschaamd. En, uh, en die, wist, die, die wist perfect... welke klasgenootjes van mij Joods waren. Dat waren ja. dan niet veel. Ik geloof alleen de, maar je vermeed het ook om met de om te gaan... Hanke. dat zij Joods was. Nou, ik, ik vond, Eigenlijk vond ik haar het uh, aardigste... Uh, om mee om te gaan. Maar ik had andere vriendinnetjes. Want die waren veel vlotter. En, die waren, en ik wilde ook absoluut niet... Met haar te veel gezien worden, omdat ik dacht: ja, dan, dan zit je in zo'n Joodse ghetto. Hè. Dan, nou ja, dat, dat is echt iets wat, wat zo ontzettend veel voorkomt. En nu kwamen we elkaar tegen, na, na, nou, ik, ik durf bij hem niet te zeggen, al 40 jaar. 40 jaar, hmm. Ben je nu met terugwerkende kracht Zionisten geworden nu je het boek uh, nee, geschreven? Nee, ik ben geen Zionist. Nee. Nee, dat absoluut niet. En, uh, Wat is de betekenis voor Israël dan nu voor jou? Je schrijft aan het eind van het boek: het is uh, het stem dankbaar dat uh, de Palestina-pioniers uh, een land als Israël gebouwd hebben. Dat dat een toevluchtsoord kan zijn op het moment dat dat nodig zou kunnen zijn. Ja. Ja, als het nou werkelijk uh, hier, uh, Zirinowski of uh, hè, de, uh, hier zou komen en daar in de macht over zou nemen, die, die Russische Dieter, ja, uh, zou ik maar God zeggen, ja. dan, uh, nou, dan kan ik daar, daar naartoe gaan dan, uh, en dan word ik daar opgevangen. Dat is natuurlijk geweldig. Alleen uh, op dat, uh, dat congres in Wenen was een Joodse schrijfster en die zei er is maar één land waar, op het ogenblik ter wereld waar Joden echt bedreigd worden en dat is Israël. Dus, dus Dat is de waardevolle paradox ja, van, het, uh, ja, van de stichting van de ja, staat Israël. Ja. Ja. Ik ben wel veel meer van Israël gaan houden. Ik, ik, echt, uh, ik vind het fantastisch wat daar uh, bereikt is. Je nee, was vroeger nogal kritisch over Israël, toch? Ja. Is het kritischer nou ja, kritisch, dan, dan kritisch ben ik nog wel, maar ik heb nu veel meer de neiging om het te verdedigen. Ook ja. omdat ik me in de geschiedenis heb verdiept. Misschien kan ik een voorbeeld geven. Ja, uh, die, uh, die tunnel die onlangs geopend is. Hè? Dat heeft, die heeft uh, Bibi Netanyahu geopend... en er is een, een enorme schande van gesproken. Als de regering hè? daarvoor niet wilde doen omdat het uh, te gevoelig zou zijn. Ja, maar dat, ja. Is, toch, dat is bovendien het uh, niet waar. Want, uh, niet waar? Wa oh. Nee, want er was al een uh, overeenkomst gesloten... tussen Peres en Arafat om mm -hmm. die tunnel te openen. De Palestijnse kooplieden waren ontzettend blij met... toen die tunnel open was, want die dachten... dan komen er weer toeristen. En... Uh, um, het is natuurlijk, was natuurlijk niet tactisch. Als Bibi mij zo gevraagd zou hebben, zal ik dat doen? Zal ik, zal, ik dat doen zal ik die Lizet tunnel dan? openen? Dan had ik gezegd, Bibi, laat nee, het nou maar even. Niet doen. Hè? Ja. Niet, doen. niet doen. Maar hij heeft het wel gedaan. Nou, De volgende dag begint Arafat en andere moslimlijnen nou ja, te schreeuwen van onze moslim uh, uh, heiligdommen worden bedreigd. Wat helemaal niet waar is, want het is natuurlijk... dan hadden ze toch nooit die tunnel... er is dus jaren en jaren aan, aan die tunnel gewerkt. Want Israël heeft enorm veel gedaan aan, het, uh, aan opgravingen en archeologie, wat voor hun is een, een fantastische nationale hobby is. En die hebben ook... ze hebben die, die muren van Jeruzalem, die, zo, die, waren, die waren helemaal in bedolven eeuwenlang. Of, uh, en die hebben ze toch sinds 1967 prachtig. Die zijn schitterend mooi. Dat soort dingen. Ja. Dat doet Israël allemaal. Ze hebben Caesarea zijn ze nu aan het opgraven. Nou, dat is één van maar Had hun. je vroeger anders aangekeken tegen bijvoorbeeld het openen ja, van, die, uh, van, je, die, uh, van die tunnel? Ja, maar moet je even... Misschien wel, ja, Want ja. in maar de westerse misschien... pers en in de Amerikaanse pers en zo is het uh, is het afgeschilderd als een daad van net aan jou, Iemand ja. die heel onvoorzichtig is omgesprongen na, na, met uh, ja, de brandbare verhouding wat een, al daar. Wat een, wat een boef het is, ja. ja. Nou, maar goed, moet je even luisteren. De, dus het, het begint, de pleurens spreekt uit naar die, die tunnel. En als je nou verdiept in die geschiedenis, dan dan zie je dus dat in 1929 een joodse Voet, een Joodse voetbal in een Arabische tomatentuin is gevallen. En toen is de pleuris uitgebroken. Dus toen zijn er, ik weet niet hoeveel Joden vermoord. Ook in Hebron. Die geen ja. vliegkwaad deden. Die daar woonden al eeuwenlang. Dat waren, dat waren uh, uh, orthodoxen orthodoxe die zich met de buitenwereld helemaal niet bemoeiden. Die zijn af, massaal afgeslacht. Alleen door die voetbal. Dus wat die tunnel betreft. Uh, daar kan je zeggen dat is, had Bibi dus niet moeten doen. Maar er was altijd wel iets gebeurd. En ook als Perus, ik had natuurlijk op Perus gestemd, of natuurlijk, ik had zeker op Perus gestemd. Ik vond het verschrikkelijk. Nog vind ik het dat ontzettend jammer. Ja, vind ik ontzettend jammer hoor. Dan, ja. Heel erg. Maar dat, uh, mij, ik had. Perus, die deed ook griezelige dingen. Die was dan een beetje zweverig. En, uh, en uh, dan, er was toch iets gebeurd. Alleen, je weet niet hoe lang het had geduurd. Het was wel misschien tijdelijk goed gegaan. Maar als het de tunnel niet geweest was, was dan was het ongeveer een andere aanleiding was Het was een gevonden, voetbal te... of het was het ja. anders geweest. Dus dat is echt een voorbeeld waarvoor je de, als je in de geschiedenis verdiept, anders over gaat denken. Maar als je in de geschiedenis verdiept, dan, maakt het, dan, dan, dan moet je je standpunt gaan nuanceren. Bijvoorbeeld als je dit boek leest, dan heb je hele andere ideeën over uh, het opgeven van de ja. En Dan denk je heel anders over dan je daar, daarvoor ja. over dacht. Ja. Als je, die, uh, je interviewt ja. de mensen die daar wonen, ja. mensen die voortdurend beschoten worden vanuit ja. het, uh, vanuit ja. het uh, naastgelegen land. Ja. Dat nuanceert die situatie zodanig dat, je, dat, het, dat het veel minder makkelijk is om te zeggen... waarom, waarom geeft Israël die Oorlandvlakte ja. niet op? Nou, dat vond ik al... Ik ben heel laat voor het eerst naar Israël gegaan. Toen was ik ook al, al in de dertig. En, um, want ik wilde er absoluut niet heen. En toen meteen vond ik het ook bijzonder ontroerend en alles. Maar toen ben ik al naar die Golan geweest. Nou ja, je ziet hoe, hoe die Syriërs. Je, je kunt je voorstellen een, een kast. En, en daar zitten, zitten mensen op te schieten in, in een huiskamer. Nou, dat is gewoon, uh, en dat hebben ze nooit anders gedaan ook. En die Syriërs die, die hebben ook uh, daar helemaal niks mee gedaan. Dat, dat, dat is al een koloniaal argument hoor. Maar goed, er zijn nu uh, appelboomgaarden. Ja, hetzelfde en, argument wat je voor Amriv voor Afrikaanse landen kunt gebruiken. Ze dus hadden we een infrastructuur niet ontwikkeld... en dat hebben de mooie ja, beste dingen wel ja. gedaan. Maar het is natuurlijk wel ja. zo. Maar, en, je, en je ziet ook dat... Ja, dat mag je ook absoluut niet zeggen. Dat zeg ik ook niet, maar er luistert toch niemand. Dat, dat, nou, dat alsof... moet je niet zeggen hoor. Luisteren wel mensen naar, <laughs> naar, naar dit station. Natuurlijk. Nee, maar, maar gaf Pas je, op. Je, maar gaf je nee, maar onder <laughs> ons. Dat Je ziet gewoon dat als dat dus aanhalingstekens land in Israël zelf... Uh, dat be bewerkt wordt. Daar staat het, uh, het haveren, weet ik wat, dat staat hartstikke mooi hoog. En Arabisch land, wat, uh, wat, uh, wat dan ook van Arabier is, dat, staat, dat is verdord, Omdat gewoon de Joden veel harder aanpoten. Maar dat is iets wat is natuurlijk geen argument Ik vind ook dat de Golan opgegeven moet worden. Hè? Maar, uh, Met het gevaar dan, dan, dat dan bijvoorbeeld Galilea bedreigd zou kunnen worden. Ja, het, het is alleen in, maar daar moeten zulke garanties tegenover staan... en die zijn tot nu toe er nog geen schijn van in de openbaarheid gekomen. Het kan best zijn dat er binnen van alles wordt gedaan. Maar, maar die, die, hoort, die, die, die, uh, hoort die man ook alweer die, van uh, Syrië, die daar Assad... Ja. Die vindt het. Die, die, is gek, dat, dat, die is gek op vredesonderhandelingen. Mm -hmm. Dus die wil ze nu ook weer openen. Eh, vredesonderhandelingen. Dat, dat wil hij. Maar hij wil geen vrede. Dat is tot nu toe nog nergens uitgebleken. Dus die, vrede, die onderhandelingen en dat de Amerikanen naar Syrië komen, voelt hij zich geweldig. En dan maakt het maar. Het, een soort het, het, een meerdere glorie van zichzelf in ja, plaats van dat hij werkelijk vrede ja, wenst. Dat ja. vraag ik me erg af. En ik vraag me überhaupt af voor. Nogmaals, ik had op Peres gestemd. Ik was blij, want al is er maar één generatie die in vrede kan leven. Dat zou al heel wat zijn. Hè? Hoe, hoe dan Gaza misschien een beetje zich kan ontwikkelen. Maar ik, zie, uh, ik ben er heel pessimistisch in. Maar daar <laughs> gaat natuurlijk dat boek absoluut niet over. Nee, nee, ik heb... nee dat is een hele andere... Ja, we gaan een heb... hele andere weg nu. We ja. gaan bij de actuele Israëlische politiek bespreken nu. Precies, dat is eigenlijk niet speelt een hele kleine rol in het boek, maar... Ja. Want uh, dat boek eindigt met, uh, met dat Peres is weggestemd. Hè? Daar heb ik dan maar uh, dat de laatste, laatste Palestina-pionier. Want Peres is ook uit, uh, als kind met zijn ouders uit Duitsland gekomen. Dat, uh, en nu Netanyahu, Ja, dat is een Amerikaan... Dat is een heel andere figuur. En nu een heel andere. Die staat ja, ook voor een heel Amerika. ander Israël. Ja, niet ja. een van de oorspronkelijke. Nee, en, en Peres is nu, dat is. Ja, en hij was Nobelprijswinnaar. Ik vind als je een Nobelprijswinnaar hebt en die dan wegstemmen, nou ja, dan wordt natuurlijk ontzettend kwaad dat zoiets gebeurt. Maar dat, goed, dat nogmaals... Dat nou ja, is, afgezien uh, nog van de vraag of het vredesproces wel, wel, wel uh, goed was verlopen... als Rabin niet vermoord was en misschien als Peres gekozen ja. was. Dat zijn allemaal speculaties waar ja. je misschien uh, achteraf ja. niet zo ver aan hebt natuurlijk. Nee, daar heb je niks aan. En Natuurlijk haat ik die, die afschuwelijke zogenaamde orthodoxe. Die, want ik geloof dat het gewoon halve, halve garen ja. zijn. Goed, laten we daar nou nog heel even over doorgaan. Ja. Gaan we gaan straks in het tweede ja. deel zodra dus direct maken op plaats voor het nieuws. Ja. En dan gaan we het, het echt verder ja, uh, over de ingang ja, in ja. ja. Laten we het daar nou nog heel even over hebben. Uh, die, die, die, die, orthodoxe, die, die rechtsorthodoxe ja. uh, bevolkingsgroep in Israël. Ja. Dat is een soort tijdbom voor de staat Israël. Ja, dat is een, een, een groep die, die de, democrat, de democratie in Israël niet, uh, bijna niet erkent. Tenminste, ja. ze gebruiken, niet. Nee, ze gebruiken hun ze religie niet. als uitgangspunt ja. voor het bestuur van land. En ze worden steeds talrijker, dus het is griezelig. Maar ik was in... Um, op dat congres in Wenen waar, waar, over Herzel was zeer indrukwekkend. Dat was ik voor de NRC, tenminste, ik had mezelf dan gemeld... En, uh, en er was een oude uh, 86-jarige, net, net zo oud als die vorige, uh, 86-jarige oud-minister, oud minister, uh, orthodox, en die, die zei, uh, ik kan mij een staat, Joodse staat zonder orthodoxie niet voorstellen. Daar ben ik niet mee eens, maar ik vind het heel respectabel. Maar die man zei, voor ons orthodoxen is dit zo verschrikkelijk dat dit soort mensen zich orthodoxen noemen. Dat zo'n halve, en dat zei hij niet maar zo'n dat dat gelachende gezicht van die moordenaar van rabin, dat, dat die zich orthodox is. Dat hij meer zich daarop kan beroepen. Ja. ja op het feit dat hij zich... Nou, uh, want dat, dat, zi dat ja. zijn de, de, want voor de orthodoxe zelf, voor de voor de jo en dat een joodse staat. Nou ja, een jood was natuurlijk voor een groot deel was het een godsdienst. Dus dat die mensen zich uh, een, uh, toch toch die zich aan de gebruiken willen houden, is op zichzelf respectabel. Maar dus, ah, de Er is twijfel of het vermoorden van mensen. Of dat, uh, of dat uh, ja, maar die hebben, in religieuze zin verantwoord, ja, te verantwoorden zou zijn. Ja, maar die hebben eigenlijk. Ja, die, die komen uit Brooklyn. Daar overal zijn, zijn hysterici en idioten en krankzinnigen. Nou ja, en deze, die figuren die hebben zich daar gevestigd. Maar nogmaals, ik vind. Waarom mogen er geen 400 Joden in Hebron wonen? Hè? En dan moet je ook nog in de geschiedenis zien van waar, uh, hoe is het gekomen? Want wat was er eerst de kip of het ei? Want de aanvallen op de Joden zijn begonnen in 1929. En, de, en de, uh, Goldstein, die, de, die de, zijn, geweer, zijn mitrailleur leeg schoot op mm -hmm. Palestijnen... Ja. Wat, wat, ja. wat natuurlijk voor alle, elke Jood ter wereld een verschrikking is. Dat, ook, hè, dat zoiets gebeurt namens in ja. feite jou. En, maar die was, heeft dat wel, die was helemaal dolgedraaid. Omdat hij zoveel kinderen in zijn armen zijn gestorven. Die, die vermoord zijn door de aanvallers van de, door de Palestijnen. De, en deze mensen die vinden echt... Dat zijn, ik heb het niet over de fanatici, maar er zijn mensen die vinden echt... Waar, want wij, waarom mogen wij niet in Hebron wonen? Want, want Abraham, aartsvader Abraham, heeft voor, het, voor zoveel shekel dat gekocht. En dat geloven zij echt. Ja, dat is een eindeloze accumulatie van, van wederzijds aangedaan verdriet. Ja, dat, maar, uh, ja goed, maar... Dat zal aan beide kanten het wraakgevoel op peil houden natuurlijk. Ja, gewoon, natuurlijk, ja. ja. Dat is een motor die zichzelf voortdurend blijft voeden met, met, met, met nieuwe ha nieuw haatgevoel. Ja, dat is zo. Maar, het ja. is voor beide kanten voorstelbaar natuurlijk. Als iemand de, de Palestijnse familie waarin slachtoffers gevallen zijn. Ja, die zoals ik... een haat voelen jegens, jegens de Joden. en iemand, iemand die. En die een gaat Joden kan niet in de, in de heeft geschiedenis de vice versa. kijken. Ja. En die gaat niet in de geschiedenis kijken. En wat natuurlijk heel erg is nu. daarom haat ik Nathan jou ook. dat die, dat die Palestijnen onteigend. Dus, dus mensen die, die jarenlang. of generatieslang. Nu nog, dat is al gebeurd natuurlijk, hè, dat nu weer mensen vanuit hun huis worden gezet. die uit hun, hun bloeiende tuinen met appelbomen. weet ik, nou, appelbomen hebben ze natuurlijk niet, maar. Maar in ieder geval. prachtige tuinen die ze hun generaties lang hebben gekweekt. En daar weg moeten. Ja, er zijn Ver... mensen die zeggen dat, uh, dat Palestijnen tweederangsburgers gemaakt zijn in Israël. En dat dat een van de redenen zou zijn waarom dat nooit een, tot een oplossing komt. Ja, Palestijnen wel, en Arabieren zijn tweederangsburgers. Dus mm -hmm. uh, Palestijnen is natuurlijk ja, Dus, Arabieren. dus, dus ja. natuurlijk Wat Palestijnen zijn, is natuurlijk ook heel dubieus. Hè? Dat is natuurlijk ook iets uh, historisch. Het is een moeilijk te uh, uh, definiëren. Uh, Want uh, Joden waren vroeger de Palestijnen. En nu, uh, nu zijn. Arabieren uit een heleboel landen. Well, uh, de Meir heeft gezegd... there's no th such thing as Palestinians. He, dat zijn mensen die komen... Van die, dat zijn Arabieren die uh, uit alle mogelijke landen... zich hebben vergaard. Maar goed, die, die wonen daar nu. Maar... Um, uh, uh, Arabieren worden inderdaad... in Israël als tweedrangs burgers... Be uh, behandeld. En dat heeft ook weer een oorzaak. Namelijk dat ze niet in militaire dienst kunnen. En, die, en je... En je kunt Arabieren niet in militaire dienst toelaten. Uh, ik wilde even. Uh, nou, misschien zou je. Tif, even... Um, ja, je wil eerst. Uh, Ga je gang. Um, want dat, dat, dat ging eigenlijk een beetje door mijn ge, uh, geratel en de mist in. Je vroeg hoe het zo gekomen was, hè? En um, toen. Uh, dat, um, dus, uh, hoe dat met dat boek uh, gegaan is. En, ja. Want, uh, voor je het weet, dat was voordat hier... we verzeild raakten in de actuele geschiedenis Ja, sta ik hier te boek af uit als rechts? Dat, dat wil ik nee, dat, niet. Nee, dat gevaar, dat, dat nee, gevaar is er niet. Nee, nee, nee. het is zo gegaan dat mijn uitgever vroeg... Uh, wil jij niet een half jaar in Israël wonen... Voor, uh, met het uh, Fonds voor, voor de Bijzondere Journalistieke Projecten? En uh, toen uh, vond ik dat wel... Uh, ik had er eigenlijk helemaal niet zoveel trek in... want uh, ik heb hier toch uh, dierbaren... Nee, dan moet ik nou een half jaar weg en wat moet ik daar? En... Uh, maar ik vond Dat ook vaak wel, was je daarvoor in Israël geweest Hans? Een paar keer. Eén ja. keer met vakantie en verder steeds professioneel. Dus uh, voor, uh, ook wel een keer met een filmploeg. En, uh, um, dus uh, ja, ik, uh, ik, ik uh, dacht erover na. En toen dacht ik, ja, het is natuurlijk wel een geweldige kans. Um, en... Um, het is acht maanden geworden. En, uh, en toen dacht ik... Uh, hij, hij dacht eigenlijk aan een reisboek. Maar daar uh, voelde ik niet zoveel voor. Maar toen dacht ik aan mijn oom oh, en tante. Hè, die ben je natuurlijk ook tegengekomen in dat boek. Vooral mijn, uh, mijn tante die dan... Die als uh, uh, uh, pionierster in uh, 1937 naar Palestina is gegaan. En daar, of eigenlijk ging ze daar met vakantie naartoe. Ja, je wilde in eerste instantie wilde je, wilde je beperken tot mensen... die voor de Tweede Wereldoorlog ja. naar Palestina waren gegaan. Ja. En met, uh, dat heb je niet helemaal vastgehouden in de, in de rest van het boek... omdat je er ook mensen tegenkwam die pas uh, na de Tweede Wereldoorlog... Ja. daar naartoe waren. Ik wilde eigenlijk de, de, de, af, de, de, de, wat, de zogenaamde, wat ik een afschuwelijk woord vind... maar de zogenaamde Holocaust, dat wou ik vermijden. Want dat is natuurlijk weer een heel apart onderwerp vamp. Maar het jongste zusje van mijn moeder... met wie ik heel weinig contact had... die uh, um, ging dus met vakantie naar Palestina destijds. En uh, toen liep ze in een sinaasappeltuin... Uh, in, in, in het zand eigenlijk. En toen hoorde ze Hollands praten. En ze moesten zocht een adres waar ze naartoe zou gaan. Toen vroeg ze de weg. En dan hebben we hebben een bijzonder verwaande jongeman... die uh, gaf antwoord. En dat is mijn oom Sieg. Die zijn nu uh, bijna uh, 65 jaar getrouwd, geloof ik. In ieder geval heel, heel oud. En toen dacht ik, dat is een... Uh, uh, daar ga ik een boek over schrijven. En aanvankelijk had ik ook echt een, een familiegeschiedenis in gedachten. Maar toen kwam ik op uh, ongepubliceerde manuscripten... Die, uh, zoals van Mirjam de Leeuw uh, en an, andere verhalen. En toen... Uh, werd het onderwerp zoveel veelomvattend dat ineens begon het me waanzinnig te interesseren. Want ik, ik dacht eigenlijk... Um, er bestaat een hoop literatuur over... maar die is, dan, die is door, doorgewinterde Zionisten opgeschreven. En die is stom vervelend. Dat, dat is voor buitenstaanders niet te lezen. Ja. En voor um, ingewijden, die weten, dat, die weten dat allemaal wel. En ik voelde toen uh, de... de, de de, de aandrang om het allemaal eens op mijn manier te vertellen. Vooral heel menselijk. En, de, en ik hoop. Ik heb ontzettend mijn best gedaan om het zo te schrijven. Zo levendig mogelijk op te schrijven. Ja, het is een zeer menselijke geschiedenis. Ja. Ja. Het ontstaan van de, van de staat Israël wordt beschreven vanuit het standpunt van die mensen. In plaats van dat de geschiedenis beschreven wordt aan de hand van een paar gevallen. Ja. En maar dat het was is... ook met, met opzet. Dat was ook jouw, jouw doel. Omdat ja, dat was ook mijn doel. En ik, ik dacht ook. Wat ik niet weet, dat weet de lezer ook niet. Dat is eigenlijk het motto van elke journaliste. En ik dacht. Uh, uh, nou ja, er is een film van Woody Allen. Die heet Everything You Always Wanted To Know About Sex. But We're Afraid To Ask. Dit is Everything You uh, Always Wanted To Know About Palestina. Ja, yeah, uh, hey, over de geschiedenis van Sion. Nou, dat ja. wil eigenlijk niemand weten. Maar, maar over Israël, dat, uh, de geschiedenis van Israël. De geschiedenis dat van sionisme is genoeg over, over gepubliceerd. Hè? Oh, er zijn heel veel mensen die denken... ach, dat, dat interesseert mij, die sionisme. Dat heeft ook een hele nare uh, bijklank. In, in ja, waarom zou dat, dat komen? komen? Ja. Nou, dat, dat komt het, het, door, ook door, een beetje buiten ja, ja, het onderwerp. Nou, dat, dat staat er ook wel in. Hè? Dat komt een beetje door, door de jaren 70. Dat in eerste stemming ten opzichte van Israël zo omgeslagen is. Ja, toen was de linkse kring er erg in om een, Palestijn, uh, ja. uh, een Palestijnen sjaaltje te ja. dragen. Ja. ja, dat was Israël ja. even definitie. ze nu ook in, nog uh, veel. Want je ziet ze nog wel. De foto's is ook uit het straatbeeld verdwenen. Dus soort soort. Chauvet heb ik wel toen gehad met mijn toenmalige vriend. Maar een Palestijnse nooit. Links, links intellectuele kring hoorde dat. Nou, ja. dat was gewoon heel leuk ook. Maar een Palestijn is ja nooit. Nee, dat, uh, dat heb ik toch. Dan voel je toch. Uh, ik heb ook altijd, ja, de advocaat Moskowitz. Uh, geloof ik niet dat dat een iemand is die nou, erg, mij erg ligt. Nee, als hij uh, telegraaf schrijft en zo. Maar als... Uh, meester Moskowitz zou worden aangevallen door antisemieten... dan zou ik me aan de kant van meester Moskowitz scharen. En zo, dat wil ik helemaal Israël niet mee vergelijken. Maar ik heb toch altijd het gevoel gehad van als ze, als ze Israël aanvallen... Dan, dan raken ze ook mij. Dus als ik een Palestijnse sjaal zag... dan dacht ik wel, die, diegene verklaart zich ergens tegen. En dat is dus niet iemand met wie ik me verwant voel.